In Rusland is het dodental van het mijnongeluk van afgelopen weekend opgelopen tot 30. Er worden nog zeker 60 mensen vermist, dat heeft een Russische minister gezegd. In de mijn was zaterdag een explosie, waarschijnlijk door een opeenhoping van methaangas. Een paar uur later, toen reddingswerkers naar slachtoffers aan het zoeken waren, volgde een tweede explosie. Of de tientallen vermisten nog in leven zijn, is niet duidelijk. Er zijn geen berichten over levenstekens. De mijn ligt in West-Siberië op zo'n 3000 kilometer van Moskou en is een van de grootste van Rusland. oud-staatssecretaris van Financiën Frits Grapperhaus is overleden. De KVP'er Grapperhaus was in het kabinet de Jong van 1967 tot 1971 verantwoordelijk voor de invoering van de BTW. Verder introduceerde hij het huurwaardenforfait. Na zijn politieke carrière werd hij hoogleraar in het belastingrecht aan de Universiteit van Leiden. Daarna werd hij hoogleraar in de geschiedenis van de belastingen. Frits Gra Grapperhaus, die in Italië woonde, is 82 jaar geworden. De derde etappe van de Ronde van Italië start om 11 uur in Amsterdam. Na ruim 220 kilometer ligt de finish in Middelburg. Net als gisteren zal het verkeer er tussen 11 en 5 uur vanmiddag op verschillende plaatsen hinder van ondervinden. Een aantal afritten van snelwegen wordt afgesloten. Een deel van de N57 gaat dicht en twee buizen van de Benelux-tunnel worden in de richting van Hoogvliet een paar uur afgesloten. Australiër Cadel Evans start in de roze leiderstrui. Morgen reizen de renners af naar Italië waar de ronde woensdag verder gaat. Het weer eerst nog fris, vanmiddag wolkenvelden, plaatselijk ook wat zon. Een temperatuur tussen 10 graden op de wadden en 14 landinwaarts. Dit was het NOS Journaal.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 Na twee uur werd het met deze single van Phil Collins en The Easy Lover. Nieuwe aflevering van Stadvoort op zaterdag. Na de muziek boulevard met Maurice Mulder. Uiteraard dank aan hem voor de afgelopen twee uur op de zaterdagmiddag. GFM. ...voor Zandvoort en regio. Een, uh, applausje waard, hè? Applausje. Applaus, dus, uh, applaus, applaus, applaus. Hij heeft het weer goed gedaan en wij gaan uh, de komende drie uur lang uiteraard weer programmaken. Goedemiddag, Albert Jan. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars. Ja, we zijn er weer drie uur live vanaf het Gasthuisplein. Uh, en naast onze standaard uh, onderdelen als de evenementenagenda en de filmagenda... ...met zeker vanmiddag even extra aandacht aan Cinema Nostalgia. En uh, dat is voor de oudere inwoners. Maar daar komen we straks uh, op terug...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 te Dat dacht ik ook. Nou, en voor deze hebben we natuurlijk waanzinnig veel muziek. Reden genoeg om te blijven luisteren naar Standfort op zaterdag. Bij je tot aan 5 uur vanmiddag. En dan komt u weer aan. hè. De single van Ryan Shaw. Really it gets better. It. And this, this real. You know, it don't go bad. It just, it just gets better. See, they try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 Love. Dat was even lekker swingen op de zaterdagmiddag bij CFM. Met een gauw oude van Jimmy Crow's en de uh, bad bad Leroy Brown. Ja...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 Shines, we'll shine together. I told you I'll be here forever. That I'll always be your friend. Could not without my must get down till the end. That it's caught If the hand is hard Together we'll match your heart I told you I'll be here forever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 Zou je zo aan het begin van deze plaat kijken? Van die ken ik helemaal niet. Nee, dat nou het al wat bekend voor of niet? Nee, ja, het zwinkt wel, maar jij gaat me ongetwijfeld nu vertellen wie dit zijn. Ja, dit is uh, Mary J. Blights en Just Fine. Naam nou, komt wel bekend voor. Gewoon een uh, gezellig plaatje op de zaterdagmiddag. Nou, het wordt steeds gekker. Bijna ieder van CFM gaat inmiddels op een scooterrijder. Ja. Zelfs uh, Mo Mulder. Nou, en die heeft een buik, jongen. Dat wil je niet weten. Maar Geef toch, hij van bewust een fiets? Toch toch die scooter pakken. Hè? Geef het je hem is bewust toch een fiets, geloof ik. Ja, die toon weer op de scooter. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. 30 minuten per dag bewegen. Vergeet dat niet. Minimaal.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 en de telefoon.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 I'm a pussy.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 Turn away When the sky went gray But Somehow we managed We had to stick to What's so new? We did what we had to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 Ik vind het een beetje ala Martin van der Star, dit nummer. Alleen dan van Joy Voice ofzo. Ja, klopt. Ja, geen, dag zonder, dat is geen dag zonder muziek. Ja, dat lijkt een beetje op elkaar. Maar goed, wel een helemaal mooi nummer. Zo op de zaterdagmiddag, een regenachtige zaterdagmiddag.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 Y me pintaba la mano en la cara dazo. Y de improviso al viento rápido me llevó y me eché volar ya en el cielo en fin.